Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie doet onderzoek naar het geweld bij de wedstrijd FC Twente... tegen het Zweedse Hammerby gisteravond. Politiemensen, stewards en beveiligers zouden zijn aangevallen. Het liep uit de hand na het laatste fluitsignaal. Het zou onder meer iets te maken hebben gehad met het feit dat er Zweedse fans in de Twente vakken zaten. De loco-burgemeester van Enschede heeft geen goed woord over voor de railschoppers. Als je dan zingt en je uh, hebt je clubkleuren uh, aan, is dat dan een reden om met 200 railschoppers een vak te bestormen? Dat gaat mij wel iets te ver. Volgens deze verslaggever van RTV Oost was het vanochtend nog onrustig. Het laatste nieuws is dat ook vanochtend in Hengelo twee groepen zijn opgepakt. Of mensen zijn uh, nou, onderscherpt uh, met allerlei verzwaarde handschoenen, andere uh, staven en dergelijke. Allemaal dus om ja, die confrontatie met elkaar aan te gaan. Uh, en dat geeft dus wel aan dat die supporters, dus inderdaad al die broeierige sfeer... die al voorafgaand al heel erg merkbaar was hier in de regio... Ja, dat het allemaal tot één appartioos moest komen. De voorzitter van de Nationale Politiebond zegt dat politiemensen hun hart vasthouden. Rusland heeft een boete voor het weigeren van dienstplicht... vertienvoudigd. Als je niet komt opdagen, moet je maximaal omgerekend... zo'n 300 euro betalen. Ook mogen Russen die de oproep hebben gekregen... voortaan niet meer het land uit. In binnenhuizen heb je natuurlijk Walibi en Lowlands... maar ook kiekendieven... Die vogels zijn zeer zeldzaam in Nederland. Toen ze er in biddinghuizen achterkwamen dat de kiekendieven daar een nestje met jonkies hadden... besloten ze de windmolens op veel momenten van de dag uit te zetten. Deze vrouw van het kenniscentrum ontfermt zich nu over de kiekendiefjes en vertelt hoe het met ze gaat. Het lijkt goed te gaan. De vrijwilligers die houden ze heel goed in de gaten. Want het is het een van de mooiste dingen als je zo met zo'n nest bezig bent geweest. Want naast dat die stilstandsvoorziening er is, worden die nesten ook altijd door ons beschermd. Bij dit nest staat ook een bescherming omheen om in ieder geval... Um te zorgen dat het nest sowieso lukt, omdat het er maar zo weinig zijn. Het kenniscentrum hoopt dat het aantal grauwe kiekendieven gaat toenemen. In heel Nederland broeden er zo'n 50 paren. Dan nog het weer. Het is vrij zonnig. Er valt af en toe een bui. Het is een graad of 24. Morgen eerst droog, met af en toe wat zon. Later weer regen en de temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. een verkeersupdate. verkeersupdate.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 TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Zin, in Zandvoort, zin in, Zandvoort in Zandvoort is zin in ZFM. Zfm. Dat nu. Je luistert naar Jelmer en de M&M's elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort. een lekker begin van de avond, want het is weer zover. De laatste vrijdagavond van de maand en dat betekent weer tijd voor een nieuwe uitzending van Jelmer en de M&M's hier op ZFM Zandvoort. Nou ja, en weer een beetje een rare aflevering. Weer niet echt Jelmer en de M&M's. Hallo, hij is er wel bij. Alleen dit keer weer op de sidekickplek. Met Merk, Merkie komt als het goed is ook nog, maar dat is de vraag. Ja, die komt zometeen denk ik even binnenrollen. Dat, dat, uh, dat is wel de bedoeling, ja. Die was net onderweg. Dus dat, ja, dus dan is het de vraag. We ja. zitten hier allemaal aan het water trouwens. Dus we hebben geen M&M's, we hebben geen cola, we hebben ook geen al ik, als, als mensen vinden dat ze een beetje vlak zijn vandaag, dan kan het dus aan het water liggen. Ja, dat denk ik wel. Maar het valt me wel dat als ik een keer niet mee ga doen met boodschappen, dat er gelijk allemaal dingen ontbreken. Ik weet niet wat dat is, maar het hoort eigenlijk ook wel een beetje de gedeelde verantwoordelijkheid te zijn. Ja, maar dan zie je gewoon het gelijk het wie de gangmaker is, hè? Van het huishouden, ja. Ja, maar dit is echt... Uh, <laughs> nou ja, goed. Uh, ook zonder MNM zouden we er hopelijk weer een uh, leuke uitzending van maken. En dat doe ik natuurlijk zonder de snoepjes, niet zonder de mensen aan de tafel. Uh, met onze standaard publieken weer. Wij zijn ook snoepjes. I mean, Yeah. Oké. Okay. Okay, het begint ja, er goed. Ja, ja. Dat is wel goed. Het valt tenminste niet gelijk dood zonder uh, drinken en MM's. Dat, dat scheelt. Nou goed, in ieder geval we gaan weer gewoon onze standaard-hubrietjes doen. Om gewoon te beginnen met het nieuwsoverzicht. Want nou, nah, jullie was wel echt weer een bomvolle maand met nieuws dit keer. Zeker, ja. Ja, ja dat was zeker. En uh, dus excuus voor de luisteraars dat er wederom geen nieuwsremix was. Maar ik heb het zo ongelooflijk druk deze maand dat we het maar gewoon. Even met onze stemgeluiden moeten doen. En dan ook een beetje. Het lijkt alsof het een remix is. Ja, er is heel veel gebeurd. We hebben gewoon een, uh, geen kabinet meer. Geen uh, premier Rutte meer. Allemaal het einde van allerlei mensen. En uh, ja, Nederland staat eigenlijk een beetje stil. Ja, uh, en dat is natuurlijk, uh, was natuurlijk het grote nieuws-item: inderdaad. Het uh, kabinet is gevallen afgelopen maand. En daar kwam eigenlijk gelijk een heel aantal andere, nou ja, toch wel, ik denk toch voor veel mensen wel schokkende ontwikkelingen uit, want inderdaad, Mark Rutte heeft aangekondigd om mee te stoppen en nog wel een ander gro aantal grote namen van, voor mij zijn dat met name kabinetspartijen, op het moment, uh, Stiglitz Kaag heeft gezegd om mee te stoppen, uh, en ook Silvana Simons, die zat natuurlijk uh, dit keer in de oppositie, geloof ik, uh, maar nog steeds veel mensen stoppen ermee. Gaan we die missen in de politiek? En dan kijk ik een beetje aan jullie twee aan de tafel. Nou ja, kijk, kijk. Ja. het zijn natuurlijk niet per se allemaal mensen waar ik, waar ik fan van ben, hè? Ook, ook om de partijen waar ze bij zitten, maar ja, er gaan wel een aantal echt hele bekende gezichten weg. Hè? Want je, je hebt Sylvana net genoemd, maar ook Farid Asserkan van Denk... Renske Leijten van de SP, weet je. Het ja. is echt uh, Peter Quint ook. Hè? Dus uh, e echt een grote groep mensen. Uh, en ook wel mensen die uh, opvallend zijn. Er gaan wel vaker Kamerleden weg. Maar dan, ja. de, de bedoel en niet, niet negatief, maar dan is het de nummer 20 van de VVD. Ja, die is toch wat minder bekend uh, dan een Peter Quint. Dan Renske Leijten, dan... Uh, dus, ja, ja dat... en, ik, en ik vind ook wel uh, vooral, nou, dat zie je ook bijvoorbeeld bij Sigrid Kaag... de reden waarom mensen stoppen of vertrekken, vind ik best wel, uh, best wel heftig. En wat daar eigenlijk de gemene deler is, is van... Uh, dat zegt bijvoorbeeld Peter Quinn dan inderdaad... dat Den Haag je steeds meer tegenstaat en tegenzit en tegenwerkt. En uh, dat je eigenlijk niet het idee hebt, uh, schreef je volgens mij op Twitter... Uh, dat je een stap vooruit uh, bent gekomen... Uh, dat is natuurlijk best wel een beetje een treurige conclusie. En ook, uh, dat komt vooral bij het CDA ook vandaan. Daar stoppen natuurlijk ook uh, uh, ja, de helft van de partij. Als we denken aan Wopkoek, Koek, Stra hugo de Jonge en Pieter Heerma... de fractievoorzitter, die zeggen het is tijd voor een nieuwe generatie. Ja. Nou, ik denk van... Uh, de, voor de nieuwe generatie uh, maakt dit nieuws niet echt populair. Om nee. de politiek in te gaan. Al die mensen die stoppen. Nee, maar, nee, dan, dat en, en uh, kijk... Wat ik me ook afvraag, waar is die nieuwe generatie? Want we hebben ze nog niet echt uh, um, in de schijnwerper zien nee. staan. Zeg. Nou, maar er zijn nog bij een... D66 Rob Jetten dan of zo. Dat vind nou, ik wel nieuw. Uh... Uh, precies, dat wel. Maar ja, die is natuurlijk ook wel al ervaring. Dus, dus ja, nieuw, nieuw kan je hem ook niet noemen. En wat je toch ook ziet, en dat vind ik wel heel opvallend... als je bijvoorbeeld hebt over Sylvana Simons... dat is misschien van het hele stel uh, uiteindelijk de, het, het interessantste geval... Uh, want er is nu wel een hele reële kans dat bijeen gewoon diep meer terug gaat komen. Want Sylvana was wel echt het stemmenkanon uh, ja. van bijeen. Zij, hè? zij was de partij. Zij ja. was eigenlijk wel de partij. En nou, ja, zij valt weg. Net zoals het opvallende nieuws natuurlijk bij BBB. Als we het hebben over de partij ben ik uh, Caroline van der Plas. Hè, die niet, uh, niet premier wil worden. Dan denk ik, ja, mij maakt niet zoveel uit of ze geen stemmen haalt. Want het is mijn partij niet. Maar... Uh, uh, uh, ik denk dat heel veel mensen ook om haar, op de BBB stemmen, om haar de, de hele campagne draaide om haar, weet je wel zij is het gezicht van de partij en uh, zij is alles wat ze uitdraagt van het gewone burgerlijke dat valt natuurlijk wel weg als je straks zegt ja, ik word wel misschien fractievoorzitter maar als we de grootste worden dan krijg je een premier die misschien een verleden heeft bij een uh, al gevestigde partij. En denken jullie dat het nog consequenties hebben voor de aantal stemmers voor de BBB gaan. De mensen niet op BBB stemmen omdat Caroline nee. van der Plas heeft gezegd. Ja oké, okay, als we de grootste worden wil ik geen premier worden. Nou dat moet natuurlijk blijken uit, uh, uit de peilingen die pas na dit besluit uh, worden gepeild. Want daarvoor was er wel een peiling. Je ziet sowieso, hè, BBB is weer aan het terugzakken. Je ziet echt dat het een piekmoment was, wat ik vorig jaar ook voorspelde. met dat er problematiek was rondom de boeren en stikstof. En dat het dus eigenlijk one issue was waar je stemmen ophaalde. En als je zag, vroeg dan wat zijn eigenlijk de rest van je partijstandpunten, dan kwam daar niet zoveel uit. En dat missen denk ik mensen. Nu is het probleem migratie. Nou, daar heeft ze dan ook wel een keer een sterk punt over gemaakt. Wat dan ook weer een nieuw geluid zou moeten, uh, ja, moeten aantrekken. Maar het is natuurlijk nog een nieuwe partij. Het is nog niet ja. het is geen brede partij, denk ik, om de grootste te worden. Dus misschien is het ook ja. maar goed dat het niet gebeurt. Maar denken jullie denk... dat dat echt een serieuze rol gaat spelen? Denken jullie dat BBB echt een kracht wordt bij die verkiezingen? Of... Ja, ik, nou, ik denk, het denk het wel wordt, zelf. Ja. Uh, kijk, het platteland is natuurlijk gewoon een, een groep mensen... die, die, die bestaan al of sinds dag en dag, Die zullen ook nooit weggaan. Hè? Dus de, de boeren, de, die, die hele sector die erachter zit... Um, dus ik denk als zij het goed blijven doen en ze weten die doelgroep aan te spreken en ook daar alles daaromheen, maar ook mensen die uh, misschien geen boer zijn, hè, want je hoeft niet altijd iets te zijn om ergens op te stemmen. Dat is het stukje burger dat ze wel zullen blijven bestaan. En ik denk ook wel dat ze echt wel groter zullen blijven ja, dan een aantal het wordt, zetels. Het wordt dus, sowieso uh, een grote klap die gaan sowieso maken, net zoals vorm voor democratie. Nee nee, maar precies. Maar het verschil heeft, is. Uh, het, het verschil is. Ik denk dat dit wel een partij is die uh, indien ze niet te veel interne ruzie hebben. Indien het ook lukt om die rulering van de personen uh, goed op ja. orde te krijgen. Die wel kan blijven bestaan. Daar geloof ik echt in. Alleen ik vraag me wel af of ze de grootste kunnen gaan worden. Nou, en, en, en, ondersche ik denk dat, en onderscheidend. Want je hebt en onderscheidend, nu, je ja, hebt nu allemaal provinciale coalities ja. waar bijvoorbeeld ook in de BB Noord-Holland is ook alweer onlangs iemand opgestapt. Dus qua ruzie gaat het daar niet helemaal soepel. Uh, maar ze werken allemaal samen, bijvoorbeeld met PVDA en GroenLinks, met de VVD en CDA, en maken daar allemaal concessies. Dat ik denk: nou, uh, ik, ik heb op BBB gestemd omdat ik mijn boereland wil uh, behouden. En dan ga je in een coalitie in zee met GroenLinks en PVDA. Oh, ja, uh, heb je op BBB en, gestemd? En, en, en oh, coalitie, okay. ja, heb je al BBB gestemd, nee, Jolbert? Ik, ik zeg wat <laughs> als ik Dit zeg, is een je, metafoor. In de, uh, <laughs> ja, inderdaad, dit is uh, een, een voorbeeld aan de hand van een. Uh, uh, een, aan een niet-bestaand persoon, zeker niet okay. uh, uit mijn wel. We snappen, we snappen. Maar ja. ik wilde hem nog even afmaken, okay. want uh, wat ze daar dus hebben afgesproken... in veel van die coalitieakkoorden, is dat uh, de provincie zich aan de wet gaat houden... wat betreft stikstof. En wat betekent dat? Dat als de wet verandert naar stikstofuitstoot naar beneden op 2030... wat nu nog 2,35 is... Dat betekent dat dat BBB dus zijn verkiezingsbeloften heeft verbroken... impliciet door met dit akkoord in zee te gaan. En ja. dat kan nog best wel eens voor ja. problemen zorgen. Oh, okay. ik... Maar dat is provinciaal. Okay. Ja. En ik denk dat het dus landelijk... Ze moeten echt goed... het worden Even conclusie. Ja. Hele uh, bijzondere verkiezingen. Ja, dus allemaal nieuwe mensen. Ja. Het gaat ook echt... Nu gaat het echt ergens over. Uh, kijk, de rechtspartij is natuurlijk migratie als groot probleem. Terwijl er net zoveel mensen als vorig jaar naar Nederland zijn gekomen... Um, en het natuurlijk gewoon een opvangprobleem is. Maar het wordt een interessante campagne... die, uh, ja, wat, oh, wat ik vind. net zeg... Ja. vanwege de nieuwe mensen... vanwege de, het politieke klimaat... wat er is. En ik denk... Okay. ook natuurlijk met de... Die, ja. die, die moeten we wel even noemen, hè... de unieke <coughs> lijstverbinding... <coughs> van de PvdA en GroenLinks. Ja. Uh, okay. En het plak zich niet uit. Maar volgens mij is het host ja. verder... Nou, uh, die is ook nog wil, wel. Okay. Ik wil één laatste vraag <laughs> over dit onderwerp stellen... Ja. Een van de grootste namen die weg is gegaan is Mark Rutte. VVD natuurlijk jarenlang de grootste geweest. Ja. Gaat ze dat weer lukken? Mag ik daar op antwoorden? Kort antwoord. Uh, of ze weer de grootste gaan worden. Ja. ja, ik denk dat er altijd een groot genoeg aantal mensen zijn... die denken het gaat zo goed met mezelf. Ik stem weer op de VVD. Maar uh, <laughs> Dus dat gebeurt altijd. Uh, maar ik denk wel dat Mark Rutte echt een gemis is. Ik denk ook dat veel mensen denken van... Nou, Mark Rutte, het gezicht van Nederland. Daarom ja. stemde ik erop. Hij deed het zo goed in de crisis aanpakken en zo. In, uh, ik denk nou, dat het, denk dat het, het wel echt een verschil is. Okay. Ik denk dat het veel dichterland ja, ja, is. Dankjewel, Jelmer. Het wordt een verschil nee, nee. inderdaad. Fijne avond Mickey allemaal. is aangeschoven en die heeft als nieuws item gekozen. En dit, en dit is een quote. Dit heb ik op WhatsApp gekregen. Dus dit is Mickey's quote. Misschien juli is heet, maar ook kut weer. Ja. <laughs> ja <laughs> wat bedoel je, je daarmee? Nou, ik ging, ik ging googlen van wat is het nieuws geweest in juli. En het enige wat ik kreeg is dat het het warmste juli ooit is. De warmste dit, warmste dat. Nou, ik weet niet hoor, maar zie jij de zon buiten schijnen? Is het 38 graden? Nee. Dus ik weet niet waar we het, het over hebben. Dus nou, vandaar dat ik even snel... Uh, in Zuid-Europa, waar het 45 graden is. Ja, maar dat is Zuid-Europa. We hebben het over lokaal Nederlands, toch? Ja, nee, het maar, ging over wereldwijd, wereldwijd. Oh ja, maar dat maakt <laughs> mij niet uit. Dus okay. ik, ik snapte hem niet, dus ik denk nou, wat is dit voor gelul Nee, dat had inderdaad te maken met de, met de wereldwijde temperatuur in juli. Maar uh, in Nederland is het helemaal, helemaal pleurig Ik vond het weer, vandaag he? echt. echt vreselijk. Echt. Ja, nee, echt. Nee, vandaag, vandaag was het heel lekker weer. Elk moment dat ik buiten kwam, ging ik gewoon met een soort verstikt door de lucht, had ik het idee. Dus, ja, vandaag was het toch lekker weer. Nee, echt super benauwd, echt niet relaxed. Oh, nee. nou ja. Nee. Is, dat wat, is, is, is dat mijn nou mening ja. gewoon of niet? Ja, ik vond het, ook, ik vond het echt vreselijk weer. Ik, ja. dit, ik noem dit altijd kwarm ja maar dus Als dat je is dan een jas aan ja. hebt, dan ga je zweten. Ja. En als je geen jas aan hebt, word je ziek. Nou, ook dat, ja ook dat. Maar je hebt er ook niks aan. Want bijvoorbeeld als je een evenement organiseert... Uh, wat dit weekend uh, staat te gebeuren... toevallig gaan we het straks nog over hebben. O, ja. Uh, um, uh, het is ook... als er regen is voorspeld... met allemaal twee druppels uit die wolken, weet je wel. Echt een hele slechte voorspelling. En dan regent het in de ochtend en is het middag weer zon. Dus je kan ook niet echt op de voorspellingen uitgaan. Nee. Ja, en dan ja. hebben we ook nog een crisis maar, bij. Nee, maar het was oh, Mickey's okay. nieuws-aizoen. Dus, ja, En hij heeft eigenlijk maar 200 tekens gezegd. Ja, ja, uh, wat wil je er nog meer over zeggen? Een tweet lang, ja, ik, heb, ik, heb ja. Mickey, ik heb Mickey, nee, een ex lang is het tegenwoordig. Het is geen tweet meer, hè? Oh, Hou op. Ja. Wat op. is nou weer... <laughs> huh? Ja, Elon Musk is een bedrijf aan het omzetten. Om oh, oh, daar heb ik ook wel iets van, ja, van meegekregen. Ja. Dat, het ja, heet, het, dat heet nu X. Ja, dat hebben we het over back online. Er is ook nog paniek in Ameland. Dan staat al dagen een boot in de fik. Waar is paniek? In Ameland, want er staat een boot in de brand al een paar dagen. Oh, ja. Um, ja. Met elektrische auto's. Ja. En dat um, leidt gelijk tot het vragen. Want ja, hoe gaan we dat nou in de toekomst doen... als we steeds meer elektrische auto's vervoeren? Want ja... De huidige oh. brandveiligheidssystemen op die boten... zijn dus blijkbaar niet helemaal goed uh, voor dat soort nou, vervoer. Nee. Maar wacht even. Oh, wat nee, maar oké, okay, dit, is, dit is nog nooit gebeurd, denk ik. Toch? Ik, nou, nou, nou, het nee, is nee, al nee. heel nee, bekend ik, ik, dat een elektrisch ik, vuur... anders geplust moet ja. worden dan... Ja, nee, dat. Maar ik bedoel, dit schip... het is niet alsof er elke week een schip voor de is. Nee, nou, flink, maar ja. het komt wel heel vaak voor dat elektrische auto's in de brand vliegen. Ja, Echt bovengemiddeld ja. vaak ten opzichte van normale auto's... En, ja, en normaal is het natuurlijk... de, de, de, de dingen die je vervoert... De, de auto's die vervoerd worden met zo'n schip... Ja, die hebben niet zo'n hoog risico op brandveiligheid. Dus op zich is, is wat Mike zegt... volgens mij heel terecht. Moet dat niet anders geregeld gaan worden? Ik denk van wel. Maar sowieso... de hele internationale scheepsvaart is... is Even mijn two cents is echt een, een rommel. Daar kunnen heel veel ja. dingen heel veel beter. Ah oh, ja. Nou, dat dat, dat <laughs> waarschijnlijk sowieso. Dat Van was... uitbuiting tot, tot milieu, tot alles. Ja. dat, dat is een... ja, ja, er moet veel ook, gebeuren. Ik vind het ook wel een grappige, <laughs> uh, grappige schets. Dat, uh, dat is op zo'n hele heftig schip, hè? vrachtschip. En dan wordt daar de toekomst op gevoerd. Namelijk elektrische auto's. Ja, dat is een soort van hypocriet inderdaad. Ja, zo komt het een beetje over. Maar goed, het is wel natuurlijk een vreselijk ding. Want er zijn 22 bemanningsleden. Want er is ook één ja. iemand overleden hierdoor. Ja. En ik las inderdaad gelijk dat het uh, al een paar dagen... Uh, nou, ik las, las twee dagen geleden voor het eerst dat het in de brand stond. En dat zelfs de kustwacht zei dat het nog wel even ging duren... voordat die brand geblust kon worden. En toen was er ook nog even paniek of die boot was zou blijven drijven. Want dat had natuurlijk echt een ramp geweest als 3000 uh, auto's... Uh, op de bodem van het meer ja. hadden gelegen. Of meer, het is, oh, er valt hier een raam licht. Waaronder okay. uh, dus 50 elektrische. Maar goed, het is dus wel een dingetje. Um, en uh, daar moet dus inderdaad in de toekomst wel iets over bedacht worden. Uh, want dit is natuurlijk niet iets wat het in daalboot uh, al die boten, nou, niet al die boten in de fik vliegen... maar met een zeer verhoogd risico. Mirko vindt het ja. heel grappig. Nou ja, al vliegt er één boot in de fik, dan is, uh, is het volgens mij al grotendeels niet meer rendabel. Dus, Wat vliegt uh, in de fik? Nou, al vliegt één zo'n boot in de fik en heeft hartstikke gigantische schade, dan is het volgens mij al niet meer rendabel. Wat? Nee, leuk, hè, bevoer. die elektrische auto's met het lithium. Oh. Hmm. Mm. Krijgen we nog uh, vergiftiging van zeewater uh, ja. voor de kruis? Ja, dat is inderdaad wel een beetje het, het risico van het hele gebeuren. Um, maar goed, dat zover was eigenlijk onze maand in de nieuws. Er is natuurlijk nog veel meer gebeurd, maar daar gaan we het ook over hebben bij onze andere rubriekjes. Uh, mag nu... ik nog even één ding? Ja. Zien, nee, nee. Hoor. Amsterdam, Amsterdam, dat komt net binnen, is van de grote steden het minste groen. Okay. 25,9%. Ik dacht dat dat Rotterdam was. Thanks, Femke. Oké, okay, we gaan verder. Oké, okay, het is weer uh, tijd. Ja, het wordt weer teint. helemaal politiek. Ja, ook. het is... Uh, ik voel dat het tijd is voor muziek. We gaan luisteren naar Ravirtel. Het Dat natuurlijk YouTube een grapje. He, ja, ja, maar, tuurlijk. bij de Tuurlijk, tuurlijk, avond, tuurlijk moet kunnen. Uh, Oké. Okay. Ja, gisteren te veel rozee. Ja, muziek. Oos. Oos. Ja, je hoorde Prisoner van Miley Cyrus en duo, Lipa. En met daarvoor Vertigo van U2. En het is weer tijd voor de volgende rubriek. Namelijk voor Zandvoort en de regio. En uh, nou ja, er was nog een nieuwsitem van afgelopen maand... waar we het nog niet over hebben gehad. Er was namelijk een uh, zeer heftige code rood storm... begin van de maand, Storm Poli. En die heeft in Zandvoort, maar ook in Haarlem en überhaupt in de regio... best wel goed huisgehouden. Um, ja, wat is onze mening daarover? Uh, hebben jullie er wat van meegekregen? Vast oh, wel, maar... Ik, ik heb wel gelijk uh, ja. wat meegemaakt. Ik was aan de andere kant van het land. Maar laat ik even... Ja, ja. Even jij krijgen. moet volgens mij nou, ik had op een gegeven moment dat uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn broertje, die moest naar school op diezelfde dag nog, want hij had die, volgens mij eindexamens of iets dergelijks niet, niet, niet, maar, maar gewoon het laatste toetsen voor het nieuwe schooljaar zeg maar. En uh, ze wilde het gewoon niet af, afzeggen, terwijl alles vast stond. Want er waren overal bomen omgepleurd. de hele uh, Salaan stond dicht zeg maar. Um, dus ja, wat heb ik ervan meegekregen? Uh, de schade en dat scholen het schijnbaar heel ingewikkeld vinden om op zo'n dag te zeggen: weet je wat? We verplaatsen het een dagje. Maar uiteindelijk, toen ze er eenmaal onderweg waren met Gevaar voor Eigen Leven, kregen ze het bericht. Nee, het hoeft toch niet. Ga maar, gaan maar naar huis. Oké. Okay. Ik, ja. uh, oh, wow. ik was die dag aan de andere kant van het land in Enschede. En, uh, dus wij hebben helemaal daar niks, uh, niks geen last gehad van de wind. Maar ik kreeg wel alles mee, uh, omdat ik natuurlijk schrijf voor zandvoortinsite.nl. Uh, kregen we allemaal beelden binnen en nieuwsberichten ook van het strand. Uh, mensen hebben het vast wel gezien, die vrachtwagens die langs de boulevard waren omgewaaid. En, uh, nou ja, dus windstoten bij Ermuiden tot 145 km per uur. Ik noem dat geen... Uh geen zacht windje op zich, hè? Nee, eens. En, uh, nee. Ik, ik, las, ik las in Italië dat het daar uh, afgelopen week tot 220 in het noodweer kwam. Dus, nou, ja, ja, precies. Dus wij hebben echt alleen maar zitten klagen om iets wat eigenlijk niet zoveel voorstelde. Ik werd ook om acht uur door die NL Alert. Heel fijn. En, oh, uh, nou, vreselijk, ja. Nou ja, uh, ik weet Ik kreeg ja, hem ook. Ja, maakt mij, ik was blij, want ik was blij dat ik mijn rol leuk omhoog had. Ik was toen net twee uur aan het slapen, want ik heb echt een verpest slaapbrippen. Dus ik liep oh heerlijk diep in slaap. En is poe! No. Maar dus, nou, maar dan, gast, dan werkt dan je, het wel. Is er eigen het werkt wel. Straks zit er gif in de lucht en dan ben je wel wakker. Ja, nou, ja, het nou, werkt nou. dus blijkbaar ja. niet, want oh. daar in Haarlem dachten ze van... Oh, laat ik even de auto pakken. Ja, dan vind ik het echt zo eigen schuld, dikke bult. Sorry hoor, maar... Oh, de, ja. we hebben het hier over de persoon die is overleden aan die storm. Ja. Uh, ja. Het, ik het, is nou, het is gewoon heel Het is duidelijk. toch duidelijk. Ik vind ik gewoon heel zielig. Ja, nee... Het is, oh. Tuurlijk, tuurlijk. Absoluut. Mijn, eh, mijn, mijn, mijn medeleven, naar nou, die persoon. Maar aan de andere kant denk ik ook van... Er wordt jou heel duidelijk in het Engels... en twee keer aan toe in het Nederlands verteld... dat je niet je huis uit moet. En wat gaan we doen? Ja, nee. Ja, nou ja, Let's go, ouwe. Ik, ik vind dat lastig. Want ik was ook gewoon op, op kantoor in Haarlem. En daar was het natuurlijk wel, wel flink heftig in, in Haarlem inderdaad. Was ook nog, uh, nee, ik was net voor de storm aangekomen. Dus ja, jij was er al. Massaal. Ik was er al inderdaad. Nee, maar bijvoorbeeld de busbaan. Je kent natuurlijk wel als je... Van Haren station, de stad inloop, zeg maar. Heb je dat hele stuk busbaan? Nee. Um, niet. Geen idee. Ik weet, ik weet ook niet. Ja. Ja, ja, maar daar was, dus, uh, daar was dus een boom opgewaaid, Dus er stond gewoon een hele bussenfile En het heeft echt wel twee uur geduurd voordat het opgeruimd was. Ja. Dat ik denk van ja, dat is toch nou, niet echt handig. Nou vond ik het ook ja. niet slim dat mensen nog met de bus gingen. Maar ja, je zou maar erg nou, je, je moet zijn. Ja. ja, het was gewoon een werkdag. Precies. Het was gewoon woensdag. Dus dat, ja, als tuurlijk, je moet, dan moet je, dus weet je wel. En je weet, je weet natuurlijk niet waarom zo'n vrouw ja, dan gaat. Je weggaat. moet niks in het leven. Ja, ja, alles mag. Dat klopt als een bus. Oké. Nou, Mickey is een geworden, jongens. Ja. Gewoon een goeroe. Ja, uh, ja gast. Ja, kom moet, als, uh, moeten we Lucie niet vervangen voor een soort levenslesuur? Weet ik Met veel. Mickey. Levenslesuur. Ja, uur. Uur. Dan ik heb het gewoon nodig. uur. wil ik ook de reading, ja, ik hè? Uur, ja. Mijn filosofische Nou, Ik heb, ik heb dus gehoord dat inderdaad Lucie in deze uitzending niet erbij is. Dus, nou, oh. Mickey, Misschien je dus kunnen we iets experimenteren. Okay. Ja. We gaan iets proberen. Mickey moet even voor, nou, het eind volgende. Les uur nummer één. Als het verkeerslicht op rood staat, ga dan gewoon niet, weet je. zo simpel, maar het gebeurt zo vaak. Dat het Wil je blijven leven, wachten dan even. Ik, ja, ja, dat was het ja, spoor. Ik vind het echt uiterst goed advies. Ik, ik, ja. het. ik zie het steeds weer okay, okay. zitten. Okay. En uh, over treinen gesproken, de NS reed natuurlijk ook niet, want nu lag er iets meer dan een blaadje op het spoor, dat was logisch. <laughs> ook bomen en zo, daar kan of je niet een trein Dat was ook logisch. Uh, en daardoor kwam ik ook niet thuis die dag. En uh, ja, ons strandtent, Mick, we ging ook dicht natuurlijk. En nu ging, uh, ja. ging, uh, ging, uh, ging in lockdown, net zoals het hele strand... Gelukkig niet zoveel schade gehad wat ik heb uh, uh, ja, nee. gehoord. Gelukkig nee, bij ons echt. niet. Bij anderen zag ik uh, strandbedjes door de, de lucht vliegen op filmpjes. Dat ik denk van nou... die niet even binnen uh, moeten zetten. Die maar even vastgezet met de ketting. Ja. ja. Precies. Ja. Zee, nee, maar dat is ook weer zoiets. Het werd al de dag van tevoren aangekondigd. Het is niet alsof die wind ineens binnenkwam. Nee, precies. Het is... <laughs> ja, ja, dus En dus de tijd het zat om vrij te bellen ja. van werk. En toch was de commentaar dat, dat ze vonden dat het KNMI, Koninklijk Nederlandse ja. Instituut ja. Meteorologie. Waarom weet jij dat? Omdat uh, ik vroeger weerman wilde worden. Oh, okay. Oh, okay. Ja. En, uh, en toch vonden heel veel mensen dat ze te laat waren met Code Rood afgeven. Het ja, was dat... zelfs Code Paars, vriend. Bestaat dat? Ja, het was, was boos, boven code rood. Well nee, then. code paars bestaat... Echt wel. Het code. was eens in de zoveel tijd. En het code. was echt een nieuw, nieuw iets van... Code oh, paars. Het is alweer sinds uh, 1980 dat er code paars is gegeven. Ik heb dit nee. nog nooit gehoord, code maar paars. ik geloof het... Ik zie wel dat de windkracht ja. boven de 120 in het paars wordt aangegeven. Ja, ik, ja. ik geloof het. Ja, en dat terug. zeggen ze als code paars. Nee, dat, nee, dat is geen code paars. Dat tabel. is gewoon zo'n... Zo okay, Oké, het volgende onderwerp. Ja, Zandvoort, nee. kwartier. Nee, ja, ja. maar bij... ik wil het even uitleggen. Nee. Mickey, kijk, hier is het plaatje... Nee. Kijk, dat ja, maar is dat gewoon plaatje, de dat kleuren maakt mij niet uit. op het plaatje van hoe hard de wind is. Ja, maar dat maakt mij maar niet uit. Maar een code is iets anders. Een weercode. Is... We zijn zo terug bij een reclame. Ja, nee. dus okay. uh, dit wordt even uitgevocht zo direct hier in de korte onderbreking. Nee, ik, ik wilde gewoon netjes iets nee, uitleggen. Nee, nee. We gaan nee het volgende nee. Er is genoeg ja, te oké, okay, dat vind ik ook. Het is namelijk weer tijd voor Ik ben één keer geen presentator. Ja. Dus ik word meteen weg. Ja, ja. We, gaan, we gaan luisteren naar het nummer Cloudie. Want dat was het wel uh, met de storm. Wat is dit? Oh. Oh. Am I living? Oh, what a funny thing to say. But there's alive and then there's living. Am I living for today? Mm -hmm. And I'm getting older. Ja, je hoorde Claudie Day van Tones and I. Die maakt ook nog steeds wat muziek blijkbaar. Een lekker nummer. Lekker, toch? Ik ja, ja. heb nog nooit gehoord. Ik weet ook niet wie het is. Tones, and Tones and I. I. Weet I. Dance Monkey. Monkey. Nou, nog nooit van gehoord. Oh, die vrouw. Dance for me, dance for me, dance ja. for me. Oh. Oké, okay, dit is nu weer een week in mijn hoofd. Het is weer tijd voor Back Online, want er is ook in de tech en uh, entertainment deel genoeg gebeurd. Zo waar zijn er namelijk uh, twee hele leuke films uitgekomen de afgelopen weken. Namelijk Barbie en Oppenheimer, twee uh, compleet verschillende films. Barbenheimer. Barbenheimer. Ja, inderdaad. Voor Barbenheimer. En dat heeft dus gezorgd voor recordomzetten in de bioscopen. Want uh, ja, dat blijkt ook wel, want ik wou dus een kaartje kopen voor Barbie en dat was allemaal uitverkocht. Ja, ik ben gisteren toevallig geweest. Is die goed? Dat ah, was leuk. Ik ga dinsdag. Niks ik, ik, ik ga heel eerlijk zeggen. Ik zal niks zonder iets te spoilen. Ik vond ze beiden echt heel teleurstellend. What? What? Ja. Wat? Wat? Zeg jij nee, maar nee, luister, Wat? Kijk, ik vond de set Oppenheimer design, was zo eh, goed. Oppenheimer vond ik, vond ik qua sfeer en alles goed. Maar ik vond hem. Uh, als je gewoon echt. Maar ik, ik vind de geschiedenis. Meneer, interessant. Heb je hem ik heb hem een paar, uh, paar dagen teruggezien. Maar als je, de, als je de geschiedenis een beetje kent, het echte verhaal, ja, dan vind ik toch zo'n gedramatiseerd, een beetje nep... Dat, dat kan ik dan niet hebben. Ik vond het zeg maar, als film heel goed. Alleen het verhaal was te ver van, van de realiteit. Ja, maar wie weet dan ook het origineel? Ja, ik. <lacht> ja. En, en wat ik met Barbie heel erg had, is... het is zo ongelooflijk. Dan gaat het weer over het patriarchaat. Dat is ongeveer het hele plotpoint van de film. Maar dan ook op hey, zo'n manier... Ja nee, ja, nee, maar... maar dit, Hallo. Ik, dit, is zonder, nee. dit is niet spoiler, want dit is gewoon één woord... wat ik noem. Maar het, gewoon op zo'n zo manier... dat het zo'n duidelijke... Politieke boodschap hebt die ik ook nog eens niet kloppen. Dat ik echt. Nee, jij, ja, let daarop. Let ik niet op. Dit nee, is echt wacht, iets Als je dit ziet naar Barbie, staat, staat, dan zet ik hem toch niet serieus. Nee, nee, nee, want het hele. Punt niet van spoilen. de film Gaat daar daadwerkelijk nou, over. Ik, ik moet zeggen, ik was daar inderdaad wel een beetje bang voor. Want kijk, weet je, ik vind. op zich, politieke berichten in films. en daar hebben we ook al een paar keer geleden een discussiepuntje over gehad. Ik vind dat het best kan als het niet zo door je slot wordt gedoucht. En ik ben daar inderdaad met Barbie wel een beetje bang voor. Punt. Maar goed, ik. Volgende item. Ik, nee, ik moet zeggen, ik, ik ga hem dus dinsdag zien. Um, ik ben benieuwd um, wat ik ervan vind. In ieder geval vond ik Oppenheimer wel heel goed. Ik was niet heel bekend met het originele verhaal. En ik vond dat gewoon een fantastische verfilming. En ja, kijk, dit soort dingen worden altijd gedramatiseerd. En alleen mensen zoals Mirko valt dat dan weer op. Dat is waar. waar. Oké, okay, Oppenheimer ja. was wel goed. Oké, okay, kijk. Ik geef het toe. Ik, ik geef het toe. Ik, ik, ik ja, we hebben beet. We hebben beet. Ja, wat uh, ook goed gaat, of niet, is uh, Twitter. Want dat wordt namelijk geen Twitter meer. Het wordt namelijk veranderd naar X. In Elon Musk, X. grote poging om het bedrijf onder te helpen, is het de volgende wijziging? Zullen we hier gewoon niks over zeggen? Gaat er dan nu gewoon één zieke vogel als uh, profiel, weet je wel? Zo het is nu gewoon niks. Gewoon zo'n Mecca. Het is gewoon niks. Nee, maar ik kan is er wel kort wat over zeggen. Kijk. Wow. Um, ik, ja. ik vond Twitter heel leuk. Ik denk ook tweeten als werkwoord en zo. Ik vind het jammer, zeg maar, dat de vogel weg is. Als ik Elon Musk was geweest, had ik misschien X dan wel gedaan. Maar dan het specifieke deel wat nu Twitter is... Mag ik het tussendoor ik, nee, even nee, nee. iets zeggen? Ja, nee, maar ik, ik we, ben we, nog bezig. We, we, we ja. moeten eigenlijk durven hoe vaak... Jij hebt het namelijk al heel vaak gezegd. Het valt me op. Hoe vaak jij zegt als ik Elon Musk was geweest. Dat ja. heb oh. je echt nou, al ja, ik heel, denk ik heel na, Dat kranker. gaan we aan het eind ik van het jaar in de compilatie gaan we dat even... Ja, het, ja. ja. durf het. Maar geval, ik, ik had dus dat Twitter dan wel behouden... maar dan X de rest gemaakt. Want het doel van X is, dat is wat, wat Elon Musk probeert... Uh, is er de Everything-app van, van maken. Dus, dus de app met alles. Dus hij wilde er een betaaldienst aan toevoegen. Hij wilde er een soort YouTube aan toevoegen. Um, dus hij heeft wel daadwerkelijk ideeën om er wat mee te doen. Maar dan had ik gedacht, ja, hou die tijdlijnfunctie. Laat dat Twitter zijn, want dat heeft dan een bepaalde bekendheid. Dat vogeltje is leuk, weet je wel. Dus dat is jammer. En ik vind het logo gewoon een beetje smaakloos. Maar ik vind het wel leuk dat er, dat er nu aan gewerkt wordt. En misschien dat het andere mensen die Twitter helemaal stom vonden, omdat het een. Platform vol haat was en er toch niks te doen was nu over een paar maanden gaan de denken. Nou, X wil ik wel eens een keer proberen. Ja, omdat ook de inhoud dan verandert. hè Want dat gaat ook nog gebeuren. Er gaat ook veel meer ja En over de inhoud, daar zeg ik even niks over. Want ik vind juist slechter geworden. Maar uh, ik vind, het tof. Ik vind het Ik vind het tof tot nu toe. Ik, ik vind, ook, ook, idee, ik vind, dat ik vind het ook heel tof het dat niet. er allemaal botsen reageren onder mijn posts. Ik moet eerlijk zeggen dat mij niet is. En dat je dan nu kan betalen voor betrouwbaarheid. Dat is ook wel. Ik moet zeggen, ik vind. Je kan, nu, je kan nu gewoon een abonnement hebben. Dan heb je een blauw vinkje. Oh. En verder heb je dus oh. geen toevoeging. Want ja. wat kan je met blauw vinkje? Ja, je kan ja. hele lappe teksten. Maar dat is nooit het doel van Twitter geweest. Nou. Tweeten is tweet. Dat is niet waar. Ik. Je kan ook hoge kwaliteit. Tweeten is niet een heel, uh, nee. heel essay op nee, Twitter. Maar het is dus niet meer Twitter. Het is X. Het is aan het veranderen. Dit gaat het ene oorlog, ja, ja, maar het, is dat het andere oorlog. Nee, maar, dat, nee, maar er ja, ja, zitten ook dat andere is, voordelen aan. Je kan langere video's uploaden. Dat één man dat wil. Niet omdat er behoefte is in de markt. Nou, dat weet ik niet. Ja, kijk, ik vind het heel tof. Het is ja. zijn bedrijf en ik denk ja, dat jij hebt de behoefte niet hebt. Ja. Anderen wel. Ik vind Twitter... De, de, we hadden ook een ander nieuws oh, site, oh. We hadden ja. allemaal nee, advertenties nee, weggehaald bij even. Twitter. Dat is misschien wel een leuke om te halen. Ik, kom, ik kom er niet doorheen. Ik vind, kijk, wat, kijk, gaat het gaat ook nog wel financieel oh, Wat Elon ja. Musk met Twitter huh? doet is, is... Ik snap dat het controversieel is... Maar ik moet zeggen... Ik vind het ook best overdreven van veel mensen. In mijn dagelijkse gebruik van Twitter... Is er exact niks veranderd. Tot zover dat onderwerp... Uh, niks met een X dan wel. Hè? Ja, het staat een X. Nou ja, wat een, maakt dat nou uit? Nee, oh. niks met een X. Nee, wat, een maakt een het nou, wat maakt het nou uit wat er boven staat? Het was een grapje... Ik zeg niks met een X. Oh, oké. Okay. Nu snap In ik het. In plaats op. met oh. KS. Ben je zo traag vandaag, Dit jongen. is echt... Oké, okay, <laughs> keer ik heb we wel drank nodig voor jou maar. Ja, nou goed, tot oh. zover. Um, Hoezo? Nog nee. een ander bedrijf wat ik niet support, Spotify. Um, zie het niet support? Nee, vreselijk. Ja, eens, Grootste eens. Ja, maar je betaalt een godsvermogen oh, okay, voor hele slechte kwaliteit. Ja, ik betaal 2 euro. Hallo, ik ben altijd nog de host van deze show. O, Mag uh, ik even ingrijpen? Are you sure about that? Dit okay. rubriekje is bedoeld om gewoon het nieuws door te nemen en niet op elk punt in te gaan. Toch? I mean, ik, ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Nee, maar ik bedoel, dat <laughs> mag niet. Dan kunnen we elk bedrijf gaan af... Uh, nee, ik klopt, maar dat, dat zeg ik, dat is gewoon een mening. Ik vind, dat is mijn persoonlijke mening. En wat jij met Twitter hebt, vind ik, met Spotify... Ik vind gewoon dat voor 12 euro per maand... Wat het, wat het nu gaat kosten voor de niet-student... Ik, ik, klinkt het gewoon niet goed genoeg. Eef. En de app, ik heb de nieuwe desktop app gezien... ja, ik vind het niet mooi. Nee. Maar goed, dat is mijn mening. De prijzen worden hoger, het wordt tussen 1 tot 3 euro hoger. Ik geloof dat studenten een euro meer gaan betalen... gewoon abonnees, 2 euro... Een family abonnement. Nou ja, ik, ik vind er eigenlijk niet zoveel veranderen. Ik kan gewoon nog mijn muziek luisteren. Nou, het dat wordt eigenlijk alleen maar beter. Klopt, alleen als het nou ook nog eens goed zou klinken. <coughs> Oké. Okay. Deezer, nou. Deezer, overstappen naar Deezer. Tidal. Tidal is nog beter. Ja, Kijk. Dat, van mij, ja. dat van mij was een insight. En 3 Dat is minder goed dan Lostless. En Rauw, rauwe hoogte. WAFs downloaden van Torrent sites Dat is de manier. Of vlak. <laughs> oh. We gaan verder. Dit wordt inhoud. Oké, okay, dit wordt inhoudelijk. Gewoon meer de wolfman, ja, man Ja, uh, de Hollywood-acteurs die gaan ook staken. Um, dat betekent dat er grote gevolgen zijn voor toekomstige films en series. Want ze zijn het niet eens met de nieuwe eisen. Of in ieder geval de nieuwe deals die de studios wilden maken. Uh, en dat is voor het eerst dat, uh, nou ja sinds 1960, wat acteurs en schrijvers tegelijk hun werk neerleggen. Nou, dus uh, Hollywood in, in paniek nu, Daar nog iets aan toe te voegen, nou, terecht, niet terecht. Ik ben altijd nee. voor de arbeider. Ik vind, het, uh, ik vind het heel terecht dat ze staken. Ik vind het ook uh, zeker, als je het, het over ook voor die voorwaarden met AI-contracten, ja. waar het voor een grote omgaat, ik vind het heel terecht. Ja. En ik denk dat het echt gemiste kans is als het ze niet gaat lukken dit keer. Denk ook, ja. Want dat is even toelichting over dat AI gebeuren. Wat uh, wilden ze precies doen? Weet je, ik weet het ook wel ongeveer, maar weet jij misschien in houdt... Nou ja, het komt erop neer dat uh, Hollywood contracten zo wilden aanpassen... dat bijvoorbeeld ook van zeker kleinere acteurs bijrollen en dergelijke... dat ze AI kunnen gaan gebruiken. Waardoor het veel moeilijker is voor mensen die bijvoorbeeld aspireren... om iets te gaan doen om die wereld. Om naar binnen te komen. Omdat dus steeds meer uh, geautomatiseerd, steeds meer nep gaat worden. Maar ook als je het hebt over het script schrijven... dat is ook een heel groot onderdeel van uh, het ding... Uh, ja, daar willen ze ook steeds meer gebruik van maken... van dat soort technologieën, zeg maar. En ze willen die werkdruk dus ook zo verhogen... dat stel, je gaat het bij wijze van spreken niet doen... Uh, ja, dat je niet meer mee kan doen in die business. En dan is de vraag, is dat ethisch? Ja, ik vind het van niet. Ik en zij ook niet. niet. Dus ik, ik vind het heel goed. Ja. Ik steun ze er helemaal in dat ze, ja, ze opstond komen. Ja, ben ik het ook mee eens. Uh, dat is ook wel weer even de studio's die op de plaats worden gezet... na, na toch wel een soort van de want er zijn er niet zoveel... Verder is nog in het nieuws Nederlands nieuws. De overheid heeft 3000 DigiD-accounts verwijderd... omdat die online verhandeld werden... op de criminele handelswebsite Genesis Market. Um, dit is uh, een nieuw item voor mij, want ik wist niet dat dat uh, gebeurde. Hé, hey, wat leuk. We hebben dus een nieuw in de website Genesis Market, mensen. Als we... Nog een nep idee nodig hebben? Dan, uh... Oh mijn god. Ja, oké. Okay. <laughs> uh... Ik, uh... ik ben met dit okay. voor artikelen. Dan leggen ze je het ja. uit, weet je wel. Ja? Ik zie dat we nog iets uh, tijd hebben. Oké. Okay. Oh. Dit gaat ook over de overheid. En ja. dat is een oh, organisatie nee. waar ik zelf heel erg fan van ben. Namelijk het UWV. Oké. Okay. Um, uh, nou, daar ga ik niet mijn persoonlijke mening over uiten. Maar wat wel opvand is dat uh, twee... Binnen een wijk, twee nieuwsitems. Het UWV volgde uitkerningsgerechtigen veel langer dan gedacht. En het verzamelde ook illegaal gegevens van uitkerningsgerechtigen. Dus dat is uh, ook een probleem. Oké. Okay. Ja, dat wilde ik nog even noemen. En als laatste item in deze rubriek. Samsung heeft nieuwe uh, foldable telefoons aangekondigd. De Z Fold 5 en de Z Flip 4. Of nee, 5. De 4 is uh, de vorige generatie. De mensen die dat interessant vinden. Uh, nou, dat... daar heb jij hele goede ervaring mee. Nee, dat is het niet. Maar daar ga ik dit keer even niet mijn mening over geven. anders dan ben ik weer een uur bezig. En, uh, <laughs> ik mocht net geen meningen meer geven. Dus, uh, oh, tot het, was, zo... het was slechts een suggestie. Het ja. was een suggestie. Ja, maar soms. Dat, dat heb jij met Twitter. Ik heb dat met Spotify. Dat is echt zo'n persoonlijk vendetta van mij, weet je wel. Ja. Want iedereen gebruikt het. En dan denk je echt, waarom? Ja, ik werk op... toch een beetje een onveilige sfeer op de werkvloer. Uh. Wat, Wat? Ah. Ja, een beetje, een beetje toch een soort druk onderling, nee. Nee, oké. ik wil er wel wat over zeggen, hoor, over, je, over die fold. Ik, zit, ik vind dat er gewoon zo weinig verschil in zit. Dat is eigenlijk alles. Ja, ik, ik vind die nieuwe versie voegt bijna niks ja. toe op de oude versie behalve dat die echt dat is veel zo, duurder zo, is. Dat is sowieso met en ik ja. vind, ja, precies. Maar, maar, maar nog F4's meer dan normaal. Best in. En weet je, en ik vind die fold vind ik wel vet. Ik denk wel dat er wat in zit. Ik vind ook dat tablet idee heel vet. Ik, ik denk alleen dat die gewoon nog net te weinig te bieden heeft. Ja. En ook dat de price point nog net te hoog is. Uh, waardoor ik het gewoon niet, niet zomaar zou doen. Weet je, Apple, en ik hou niet zo van Apple... maar die hebben echt wel goede apps voor designen en zo. Als je dan een iPad ja, koopt ja. en dergelijke, weet je. Maar hier voelt het van, ja, dan heb je een tablet-achtig idee... maar het biedt bijna geen extra functie ja. van een tablet. Het is gewoon een ja. iets groter YouTube-scherm... en je kan ja. tegelijkertijd WhatsApp of zo. En nog eens <laughs> dat het ook niet echt heel duurzaam is. Want ik heb vorig jaar na de aankondiging zo'n set Flip 4 gekocht. Het is dan zo'n zo verticale klaptelefoon. Ja. Nou, ik denk dat hij na twee maanden al krom stond. En ik heb het uh, na acht maanden gebruik opgegeven. Maar ik ben naar mijn oude telefoon gegaan. Omdat de batterij zo achtelijk snel leeg is gegaan. Oeh. Dat het gewoon in dagelijks gebruik niet praktisch was. Vooral nee. met de 30 graden in de zomer. En uh, nou ja, goed. De Flip 5 heeft een gozer coverscreen. En de batterij is verder hetzelfde gebleven. Dus nou, ik ga hem in ieder geval niet kopen. Uh, maar het is tijd voor een stukje muziek. We gaan luisteren naar uh, Muse Neutron Star Collision. Ah. I had nothing left to lose You took your time to choose Then we told each other With no trace of fear That our love vrijdag van de maand en dat betekent dat het tijd is voor de Meerkool Show. Nee, stop! Oh, stop! Oh. Ja, je hoort de nieuws met de Neutron Star Coalition en nu is het tijd voor de Meerkool Show. Mirko, ga je gang. Ja, ja goedenavond. cont moi. Uh, ik ben een beetje Japans aan het leren, dus, uh, dus dat, uh, dat, okay. ik weet niet of het goed is qua uitspraak, maar we doen ons best. Nee, vandaag uh, een, een beetje ook een, een Aziatisch... is dan wat je net zei? Goedenavond. Wat, hoe? hoe, hoe? Kon bangwa. Ja. Dat is goedenavond. Oh, wat maar, uh, maar nee, maar ik, uh, ook een beetje een Aziatisch uh, geïnspireerd uh, recept. Maar ook niet helemaal Aziatisch. Amerikaans. Somewhere in between. Uh, namelijk Sushi. een hele lekkere tonijnburger. En dat klinkt... Uh, nou ja, misschien... Ik, ik, ik, ik, ik heb wel eens dus een tonijnburger gehad in het verleden. In een restaurant. Die vond ik niet zo. Maar op een gegeven moment ben ik deze gemaakt... omdat hij me gewoon heel erg beviel qua ingrediënten. En hij was hartstikke lekker. Dus we, we gaan los. Het is heel simpel. Je hebt... Uh, um, een burgerbun nodig. En persoonlijk ben ik het meeste fan. Die kan je dan kopen bij de Sligro. Maar ja, niet iedereen heeft de pas, maar ik ga het toch benoemen. Ik wilde het net zeggen. Van de... Stap 1, wat je nodig hebt, de Sligropas. <laughs> ja. Nou ja, ook. Ja, bij wijze van spreken. Maar die hebben daar uh, um, uh, zwarte burgerbuns, die met, uh, met inkt zwart gekleurd zijn. En als je die stoomt, dat is eigenlijk het allerlekkerste. Maar in principe is elke burgerbun goed. Als het maar een beetje van dat zachte, met, met van, die, van die sesamzaadjes bovenop is. Uh, dus dat is één... Twee, je hebt een goed stuk tonijn nodig. Drie, je hebt een beetje van die wakame... Uh, uh, ja, zeewier-salade nodig. Die verkoopt ze ook bijna elke supermarkt wel. Tegenwoordig, je hebt een klein beetje truffelmayonaise nodig. Je hebt een klein beetje uh, van die ja, bietenrasp. Van die, van die sprietjes nodig van bieten. Um, en dan ben je er eigenlijk al, al praktisch. Wat je doet, je um, maakt de burger warm. Uh, en wat ik zelf heel lekker vind om te doen... is met een klein beetje zouten roomboter... Uh, die, die onderkant waar je zeg maar hebt gesneden... Zeg maar, om dat stuk te koten, te zorgen dat dat een beetje smelt... en ook een beetje een soort hard laagje krijgt... maar dat de binnenkant nog wel zacht wordt vervolgens. Uh, wat je vervolgens moet doen, is je moet, de tonijn moet je bakken... maar die moet je op zijn zij bakken. Dus die moet je niet letterlijk op uh, het midden bakken... maar op, op de zijkant. En die moet je zeg maar, constant heen en, ja, blijven rollen... net zolang dat al die zijkanten gedaan zijn... en eigenlijk dat middenstukje uh, wat rauwer is dan de buitenstuk. Is. Dus het buitenstuk moet echt goed te bakken zijn... het middenstuk... Uh, uh, moet niet doorbakken zijn, want dan krijg je een soort hele interessante textuur, waarbij eigenlijk elke hap net even wat anders smaakt. Natuurlijk een klein beetje zout uh, kan je erop doen, maar dan moet je altijd een beetje mee oppassen met de vis. Dus hou dat uh, beperkt. Vervolgens uh, een beetje wakame uh, uh, uh, daarboven op doen. Um, daarbovenop doe je de Mayonnaise. En ja, of onder of boven, wat je lekker vindt. Ik hou zelf het meest van onder. Uh, doe je wat van die bietesprietjes. Je doet de burgerbuns op elkaar. En voilà, je hebt een overheerlijke uh, burger. En deze is dus ook Echt ontzettend snel te maken. Maar dit is, dit is ook eentje waar je gewoon op je date zeg maar, mee kan aankomen. Omdat die gewoon echt heel erg goed smaakt. Komt natuurlijk ook door de tonijn. En dat, ja, dat was het eigenlijk al. En hoe lang moet je nou voor je date in de keuken staan? Uh, als, je, als je het goed voorbereidt, als je het goed doet. Uiteindelijk ben je alleen maar bezig met ja, misschien, misschien te, de, de, het broodje bakken zeg maar, en uh, de tonijn. Ik denk dat je in een kwartier klaar kan zijn met alles. Kijk, Met alles. Klopt, dus het is ontzettend Met snel. Die burger, Met alles. En het is dus een kwartier ben je bezig. En het is super lekker. Het is snel. Ja. Het is wel een beetje luxe. Dus het is, het is eigenlijk veel ja, net mix. zeggen. Want een kilo, kilo, kilo tonijnbiefstuk is wel gauw 55 euro. Uh, het is behoorlijk duur. Ja, ja. maar super, <laughs> als je gewoon zo'n zo los stukje tonijn koopt. Hè. Kijk, het, het lekkerste is inderdaad als je echt een, een, een, een heel groot stuk tonijn koopt. En het echt ja, zelfs rookt of iets dergelijks. Hè. Dus, dus echt op de barbecue doet. Of iets, dat is uiteindelijk het beste. Uh, maar als je het gewoon in een pan doet... zo'n stukje tonijn, die zijn vaak 6 euro voor twee, twee stukken, zeg maar. Uh, ja, dat is hartstikke lekker. En dan ben je eigenlijk klaar. Ja, Dus dat is hem, ja, mensen. Dat, nou, Simpel en goed een keer. Ja, niet uh, niet zo'n... En uh, wat was nou het Aziatische tintje? Nou, uh, het feit dat het tonijn is. Het feit dat er wakamee uh, overheen zit. Hè, en, en wat, wat is wakamee? Dat is een soort, uh, soort zeewiersalade die, ze, die ze heel vaak doen tegenwoordig. Uh, die ja. ze gewoon in supermarkten verkopen en zo. Okay. En het is gewoon het ook een smaakpaletje. Het is een ja. beetje umami-achtige smaak. Iets wat je gewoon heel veel daar ziet. Dus. Nee, ik vraag het voor de mensen die nu pas weer inschakelen. Ja, dat is. Ja. Oh, ja. En ik heb zelf ook niet echt opgelet. Oh, oh, ja. oh, dit dit Kijk, is ja, gewoon, dan het is lekker... en dan, dan, dan, dan ja, wil hij het precies, ineens ja. weten. Lekker, simpel, heel duur. Dan gaan de oren ineens open. En het is meer ja, en, dan gaan de oren open. Het ging aan bij de 15 minuten. Ik dacht ook En het is natuurlijk superlekker om hierbij gewoon iets van een lekker saladetje te maken. Een soort crispy salade met ijsbergslaaf of iets dergelijks. Uh, ook wat ik heel lekker vind, je hebt uh, bloemkoolrijst. Ik weet niet of jullie dat het kennen. Dat koopt tegenwoordig ook in heel veel supermarkten. Ja, ja. Uh, daar ja, ook een beetje van die snippers bij doen. Stukjes mini kan je doen. Uh, misschien nog wat um, sojaboontjes eroverheen. Een klein beetje sojasaus. En, en is je dit ook... dan ook vega, ja toch? Uh, nee, ja, nou is de burger niet. De, de salade wel, maar de burger niet. Ja, maar mensen die vegan zijn, die eten toch wel vis. Uh, nee, nee, nee, nee. Je, je, hebt, je hebt mensen die... Is dat, is dat heet pescetarian, nee, geloof ik? Ik heb geen idee. Nee, je, je kan pescetarian zijn. Dan ja. je kan, is het volgens mij zo dat je geen uh, uh, vlees eet, wel vis. Vegetarisch is gewoon helemaal okay. niks. Dus ook ja. geen vis. Dan heb je vegan. En dat is weer een etje. En ja, geen ja. vis, en geen vlees, oh, en je neemt okay. geen leer geen en geen problemen. eieren, en geen dan melk en Dan eet je dus helemaal niks. Maar eetje goed, niks. het ja. is tijd voor de zero sneller <laughs> We gaan namelijk luisteren naar wat Mickey gaat haten. We gaan luisteren naar So Yesterday van Hilary Duff. Komt uit 2003 dus een echte zero-snelder. En dan zien we jullie weer in de tweede uur. Ik He? zie Mickey verschrikt kijken. <laughs> You could change your clothes If you wanna If you change your mind Well, that's the way it goes But I'm gonna keep your jeans And your old and black hat Cause I wanna They look good on me You're never gonna get Real tough. If you want, You could say your turn But I've heard enough Thank you You made my mind up for me well, When you started to ignore me Can you see a single tear It isn't gonna happen here